en wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. René van Brakel met het NOS-journaal. Een vliegtuigpassagier heeft gisteravond op een vlucht van Amsterdam naar Detroit... geprobeerd een aanslag te plegen. Hij wilde vlak voor de landing in Detroit een explosie veroorzaken... met een poederachtige substantie. De dader zou een 23-jarige Nigeriaan zijn... die in Amerika voorkomt in een database met verdachte personen. Hij verklaarde in opdracht van Al-Qaeda te hebben gehandeld. President Obama... Hij heeft vanaf zijn vakantieadres extra veiligheidsmaatregelen gelast voor het vliegverkeer. Zijn woordvoerder sprak van een mislukte terreurdaad. De dader kwam met een vlucht uit Nigeria en stapte op Schiphol over. Hoe hij het explosieve materiaal aan boord heeft gekregen is onduidelijk. In Suriname is één dode gevallen bij redden tussen Braziliaanse en Chinese goudzoekers... en de Marons, de plaatselijke bevolking...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 Twee bejaarde inwoners zijn gewond geraakt bij een brand in zorgcentrum De Hopperank in het Drentse Pijze. Een bewoner liep ernstige brandwonden op en de andere moest met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Een aantal bewoners werd geëvacueerd. Het vuur ontstond gisteravond rond negen uur in een kamer van een bewoner door een brandende sigaret. De politie in de Amerikaanse staat Arkansas is een klopjacht begonnen na de roofmoord op een 40-jarige majoor van het leger des Hels...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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. Zie Dit is kerst met. Goedemorgen, Zandvoort! Nou, nou, nou, een beetje rustig aan zeg. Het is tweede kerstdag. We ik zei nog het... aan het uitbuiken. Ja, we zijn nog aan het. Uh, zullen we dan meteen gewoon even die hele rattenplan doen? Ja, doe maar. Dan hebben we het ook weer gehad. Ja, al die kerstplaten van elkaar draaien. Dan hebben we de... en een minuutje gehad. Be Kali Minok ook gewoon nog even. Mariah Kerry, erachteraan. Ja, hup, opschieten. Huppa. Het uh, volgende plaat is Wham. Kun je nog even meezingen? Oh, dat is het een instrumentale stukje. Maakt ook niet uit. Oh nee. Uh, Maisie Gray hebben we ook voor de klaas, nou, dames en heren. De kerstplaat van Maisie Gray komt er nu aan. Nut came we. Doch, dat heb ik zo'n kerstplaat. Ja. Ja, plaat. Nou, die heb ik ook even gewoon meegenomen. Start hier de mond. Bing Corsbury. Paul McCartney kan hier wegblijven natuurlijk, dat begrijp je. Band 8. Hadden we ook. Mijn hele jeugd ziet aan mij voorbij. Net King Cole, echt voor de hele oude luisteraars. Everybody en dan de winterplaat. Doc Ash Down kennen nog, Winter in Amerika. Ja. De doorbraak van René Vroger. Ja, dat is waar, ja. De countdown. Nou en het laatste. Frankie goes to Hollywood. Nou, we hebben we alle kerstplaten gehad. Goedemorgen! Goedemorgen, hoe ging die laatste dan? Die, die, die herkende ik nou even niet. Power of love. Dus Franko is Coast Hollywood. Oh, oké. Okay. Ja, dat ja. is eigenlijk een beetje... Ja, hij heeft een beetje sfeervol. Uh, hij heeft een beetje de kerstgevoel. Hij is niet echt uh, met kersttext en zo. Dat is hij niet. Goed Goedemorgen, tweede kerstdag hier bij uh, ja. de Omroep Zandvoort. Ja, wij hebben ons de moeite genomen. Dus blijf bij ons. Want het is zonde als je nou uh, gaat uh, lopen douchen en zo. Ik heb een twee vrouw ben ik vanaf uh, bijna marine toegereden. En er zijn best nog wel veel mensen op, op straat eigenlijk. Jokers ja, joggers. Ja, want ik ben opgehaald in Haarlem. We hebben nog een extra gast in onze show. Ja. Een, komt, een, uh... een, een echte live luisteraar. Die zou niet verwachten dat je dan gasten krijgt op tweede kerstdag. Die denken, nou, die blijft gewoon liggen. Nee, ja. nee die wil echt op tweede kerstdag het meemaken hier gewoon. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Kijk, er wordt gezwaaid. Ja. Hebben we uh, het een beetje de kerstboodschap van Betrix begrepen? Moeten we moeten wat meer met elkaar communiceren, had ik begrepen. Ja, zo, en uh, wat jij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Maar zij zeggen het weer anders, met dat, ja, uh, Een beetje Oud-Hollands. Ik, ik zat ernaar te, naar te luisteren, zo van, we moeten wat meer met elkaar praten. Niet via de moderne technieken, want dat is toch niet helemaal zo echt de verdieping. En ik zat echt in, ben jij je wordt oud. Ja, ze dus we moeten wel files voorkomen. Dus gewoon jongens, MSN, communicatie. Ja, je moet ook een beetje meegaan Belangrijk. hoor. Het is echt tijd dat Willem-Alexander het overneemt. Voor mij is het net een jaar te laat dat hij instapt. Ja, maar je ook, ik heb toch die documentaire gezien van Willem-Alexander. Met die, uh, hey, uh, was... het gedoe over het huis, dat hij niet meer kan slapen s'nachts. En ik denk, ik weet niet of wij nog rustig kunnen slapen als hij. Uh, nee. Ben je opvolger? Uh, dat is ook zich, de vraag. Hij maakt zich nu al druk om, om een huis gewoon ergens in het buitenland, terwijl er straks nog veel serieuze problemen aan zijn. Ja, het eigenlijk wil Willy, niet zo in de belangstelling staan, maar als je het koning wordt, is het helemaal erg. Ja, ik vind hem ook zo amicaal. Ja. Misschien moet hij toch maar aan een van zijn broers geven. Ja, misschien wel waar. Of ja. een van die kinderen van uh, prinses... Uh, uh, nee, Irene niet. Uh, uh. Hoe heet die zo nou, snel Van uh, Bea? Uh, van Vollenhoven? Is dat wel Irene? Ja, prinses Irene. Nee. nee. Maar je weet wie ik bedoel. Misschien is het wat als Maxi... Of als uh, de, de, wat heet het, Margarita. Prinses en Ja, prinses Margriet. Een van die kinderen. Die vind ik... Volgens mij zijn die er veel beter toe. Uh... Margarita? Zullen we die als koningin vertellen? Uh, oh, Dan ja. wordt het een feest. Ja, dat wordt wel spannend. Dat wordt echt leuk. Ik krijg toch... Een...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 Ik toch wel lachen dat ik een tijdje geleden, volgens mij is het alweer 20 jaar geleden, dat ik hoorde dat een van de Beach Boys was dood te gaan tijdens het surfen. Uh. Terwijl ze echt zo ontzettend goed waren in surfen, maar ja, als je plusminus 8 uur per dag al die plank doorbrengt, ja, dan is de kans groot dat je doodgaat op die plank natuurlijk, dus dat was gelukkig gebeurd met een van de Beach Boys. En de kans ook dat je door een haai gepakt wordt, hè? Als je, als je ook zo lang op het water zit, hè, dat hoor je wel eens. Ja, dan is dat vrij groot natuurlijk. Nou goed, het zeilmeestje is natuurlijk ook weer uh, terecht. Ja. Dat is... Ik kan me voorstellen dat er helemaal klaar mee was. Ik denk, ik ga lekker zeilen. Ja, maar toch vind ik dan toch raar. Ik bedoel, en dat ze nou toch eigenlijk gewoon weer bij de vader mag wonen. En dat ze toch die toch mag doen. Dat is dan zo tegenstrijdig allemaal. Ja, denk van... mag, ze, mag ze nu de wereld over Ja, daar gaan ze, gaan ze met een heel team aan werken. Ja, maar ik vind het weer zo inconsequent. Hè? We moesten toch grenzen aangeven. En nou is die overschreden. En dan nou mag ze het alsnog doen. Ja. Lekker voorbeeld voor onze pubers. Ik, ik, ik, ik krijg zo'n raar gevoel. Ik kan me voorstellen die moeder, dat die moeder helemaal klaar is gewoon met het hele rechtssysteem in Nederland. Ja... Maar dat is ook een Duitse, dus die snapt het sowieso misschien helemaal nog niet. Nee, niet in Duitsland zijn ze veel strenger oh, die zijn Heel streng. Echt. Dat was gewoon, had ze een gevangenisstraf gehad gewoon. Nou, 2009 is bijna afgelopen. Ik uh, geloof het. Uh, ja, iedereen is er toch een beetje mee bezig wat die afgelopen jaar nou allemaal heeft gedaan ook. Hè? Ja. En wat er allemaal voorbij is getrokken is en zo. is je hoogtepunt afgelopen jaar? We gaan dit jaar toch, of dit, uh, deze uitzending toch een beetje over hebben van, wat daar wat, wat nou je hoogtepunten? En wat, wat is nou echt blijven hangen? En ik moest echt internet het op na kijken wat er nou precies allemaal gebeurd is. Ja, ze zeggen dat het jaar bol stond van ongelukken, aanslagen en een crisis. Ja, eigenlijk wel. En ik geloof dat de grootste ramp toch wel... Susan Boy was. Ja, dat was ik met mij eens. Nee, het gebeurde bij de naald in Apeldoorn. Oh ja, die was, die was ik zelfs ook vergeten. Ja. Nee. Dat is toch eigenlijk wel de grootste Op een schok stapeling en die is ook van, het uh... hele wereld over gegaan. Ja. De, uh, ja. Om nog eens even wat te noemen van Marco Borsato failliet. Michael Jackson dood. Dick ja. Schirnkega, echt van held naar loser gewoon. En uh, Susan Boyle is winnaar, maar die zag er nou weer niet uit. Jolant van Kasberg raakte haar vriend kwijt natuurlijk. Ja, Theo ja, Masi, ja. die zette Patricia Pai te kakken, maar uiteindelijk zichzelf te kakken natuurlijk. En wat dacht je van uh, de Mexicaanse grip? Oh, oh ja, die zou hadden uitgeroerd kunnen zijn. En de we hebben net, net op tijd al die, uh, die geiten doodgemaakt. Gelukkig. Ik hou toch niet van geitenvlees. Ah, ik vind het wel zielig. Het is echt zo zielig gewoon dit. En ik snap gewoon niet dat we het zo ver hebben laten komen. Maar goed, we hebben wel eerder wat dingen over gezegd. Maar het is, is schandalig. Als je die beelden ook ziet weer. En we hadden afgesproken met de media dat we die beelden niet zouden laten zien. En toch weer doen hè. Toch weer doen ja, hè. Ja. Ik, nou, ik denk dat we zijn. echt wel de, de, de volgende week. Dan, dan hebben we net de auto nieuw gehad. Ik ja? denk dat we dan uh, toch nog meer. Dan, je weet niet wat er nog gebeurt hè. Vanaf vandaag tot... Uh... Nee. Ja, ik hou mijn hart vast. Ik bedoel, ik, want je het, komt wel in het nieuws als je nu wat doet. Dat is zeker waar. Nou, even een nieuwe ontdekking dat een beetje weggeeft van Keen. Ik, ja, ik, ik roep dat alweer. Ik vind het fantastisch. Dit, gewoon. The pains of being pure. Higher than the stars. En daar uh, mieken we op natuurlijk. We worden groot dit jaar. We gaan dit jaar doorbreken. Echt waar? Ja, dat zeg ik altijd maar weer. Onze goede voornemens. Goede voornemens Nee, zo'n uh, ambi-nummer zou ik wel heel blij mee zijn. Uh, Leiding hier. <laughs> Gaat, dan moet je gewoon je naam gewoon aanpassen, je groepsnaam. Dan noem je jezelf Koop. Koop. Ja, zo heet deze zeggen. Koop. Nee, gewoon koop. Er is een koopie. En daarvoor hadden we nog een andere een nieuwe band die, die heet uh, The Pain of Being Pured. Ja, dat, ik ja. verzin het ook niet gewoon. Maar je had het in een geinig plaatje wat we vaker gaan draaien. Het heeft iets weg van Key natuurlijk. Het doet dus, mij een beetje uh, aan als Johannes de Doper. Van je wordt ge, uh, puur gemaakt als je gedoopt wordt. Van, weet je wel, en dat, uh, dan, dan ben je al je zonden kwijt. Met deze plaat van Koop. Ja, misschien wel. The Pain of Being Pured. Oh, dat. Ja, ook. Ja. Nee, dat zijn allemaal mooie. Ik ik echt de hele week zitten zoeken naar bepaalde platen voor deze kerstuitzending natuurlijk. Want een schurende gitaar is niet op zijn plek. Want u ziet natuurlijk aan het kerstbrood. Moeten toch wel een beetje belletjes erbij hoor. Hé, ben nou af. Ja, gaan allemaal liggen. Gaan allemaal liggen. Is klaar. Klaar. Tatjana nou allemaal liggen. Ze doet het niet meer. Tatjana doet het niet meer. Is er gestopt? Nee, ze is gestopt. Ze had huidproblemen namelijk. Ik heb het over het nijlpaar. Die heette toch Tatjana Oh nee, Tanja. Tanja heette ze. Tanja, ja. Tanya. Zielig, oh, ja, dus ze was ook heel oud. Ze was 49 of zo, geloof ik. Hè? Oh, dat is een, andere, een hele leeftijd voor een nijlpaar. En dat je daar altijd maar in zo'n klein badje zit daar in, dus ik, ik heb, denk dat ze nou eindelijk vrij is. Ja, dat is de enige... Finally free. Als je zag wat ze had, ook gewoon zo'n zo grote badkuip bij je dat ding ligt, dan word je toch allemaal depressief van. Kijk, ik vind een, een heerlijke spa om daar te zijn leuk. Voor ja. een dagje. Ja, maar precies. Maar niet voor uh, 49 jaar. Het is nee. eigenlijk pure dierenmishandeling. En dan word je bekogeld met altijd voeren voer elke dag. Ja, dan gooi ze weer. krijgen gooi ze allemaal een naar je toe. Dat en met het eet je lekker. dan maar op, want anders heb je allemaal zo'n klein uh, badje. natuurlijk. Nee, nee, hij, ze, ze heeft een mooi leven gehad, roepen die oppassers. Ja, ze kunnen ja. niks anders natuurlijk. Maar zou ze nou nog wat met haar kunnen? Ik het is een hoop vlees. Ja, is dat dan weer voor de leeuwen? Wij zaten ook tijdens nee, het kerst nee, nee, gisteravond zaten we er over we ook Over Tanja de te Wat doen we nou met dat vlees allemaal? Wat zullen oh. ze doen en zullen ze in stukken snijden? En, uh, ja, want Tanja nou, die weegt ik wel uh, 600, 700 kilo. Ik denk dat die leeuwen dat wel weer lekker vinden. Nou, wij Nederlanders we gaan haar natuurlijk begraven. Want dat moet natuurlijk, dat moet een monument moeten komen. Ja, doen we gewoon opplaatsen naar een paard. Dat kan ook. Ja, ik bedoel moet er wel goed voor het milieu zijn en daarna de hand dan stukken snijden en dan wel wel van een opblazen wat verteert. Net als die pennen die je tegenwoordig kan kopen en die kan je dus in de tuin leggen dan verteert dat. Pennen? Ja, gewone bolpens. Ja, wij hebben ze op Ik ben ze altijd kwijt en dan zou je ze in de tuin gooien. Ja, dan ben je ze helemaal kwijt. Ja. Goed voor het milieu. Goed logisch iets dit dan weer. Ja, Pennen die in de tuin gooien en dan lossen ze op. Nou, ja, ik had weer iets heel anders. Nou, even wetenschapsnieuws Ja, wetenschapsnieuws. ik vind het heel verrassend. En zo blijkt dus uh, toch dat er, sommige, de, er zijn zeer vele seksonderzoeken worden gehouden ieder jaar weer. Ik denk dat het toch wel een grote interesse is van iedereen. En zo maakten Schotse onderzoekers bekend dat de penislengte van vrouwen toch belangrijker is toch dan wel, het he? voorspel. Ja. ja, we zeggen van niet. Maar het voorspel is natuurlijk ook wel prettig. Maar ja, en mannen blijken dus toch wel een gemiddeld vrouwenlichaam te verkiezen boven dat van een fotomodel. En seks zou zijn ontstaan, dit vind ik wel heel verrassend, onder invloed van parasieten. Huh? Misschien omdat ze dan altijd aan het jeuken waren... en ze denken, hé, hey, is het toch wel lekker, of zo. Onder invloed? Ja, dan hadden ze een parasiet of zo. En ja? dan ergens... Ja, een schaamhuis of zo. En dan zijn ze gaan krammen ze en zeiden... Oh! Het is toch wel prettig dit? Ja, misschien. Ja, je weet het niet. Het is toch heel ja. prachtig dit? <laughs> en daarna zat je dus in, uh, in Nieuw-Zeeland... hadden de biologen ontdekt... dat de blik van de man bij het bekijken van de vrouw... eerst uitgaat naar haar borsten... Dat is niet zo verrassend. Dat wisten we al lang. Maar het bericht is wel op het op vier na meest gelezen artikel uit de wetenschapssectie. Dat, dat vind ik dan weer heel leuk. Dat is wel weer grappig. Ja. En dan had ik ook nog even van uh, dat seks al eeuwen tijdsverdrijf nummer één is. Dat uh, wisten we natuurlijk ook al. Maar uh, de DNA ook het is... het kortste? Nou ja, het ligt eraan. Ik bedoel, bij tantra kan het uren duren. Oh ja, er doen zoveel mensen aan de tantra. Maar dat haalt het gemiddeld een beetje omhoog hè? Ja, dat, dat is ja. echt ja. onnodig, nodig. Anders het ligt het helemaal vijf minuten. gemiddeld vijf seconden. Ja. En nu is het vijf minuten of zo. Maar uh, je hebt de Zweedse DNA-expert Svante Pabo. En die heeft dus sporen gevonden in het genetisch materiaal van de jandertalen. Ze zijn die er dan nog. Maar dat wijst er dus op dat de oermensen wel geslachtsgemeenschap hadden met moderne mensen. Ja, dat had ik al begrepen, ja. ja maar het schijnt dan ook weer zo te zijn. En dat is het laatste. Nou, hou ik erover op ook. Oh ja. Want uh, dat, het, uh, dat was niet altijd liefde op het eerste gezicht tussen de homo sapiens en de oermensen. Want uh, ze vonden uh, in Frankrijk uh, aanwijzingen van het van kannibalisme op een kaakbeen van de Neandertalen. En ze vermoeden dus dat uh, moderne mensen vaak op neandertalers jaagden en hun vlees aten. Huh? Maar ja, kijk, uh, in China, in, nee, in bepaalde landen Afrika en zo, eten ze ook apies. Ja. Ja, en die ja, ja, ja, ja, zijn ja. ja, een ja. soort apen. Dat je denkt: van nou, dat is een lager diersoort. Wij gaan je gewoon opeten. Nou ja, het schijnt wel dat die twee ja. hebben er ook uh, gepaard. Zoals dat in de dierenwereld zo uh, mooi uh, noem je. Het ook. Maar daar kwamen geen kinderen uit, had ik begrepen. Dat, nee, kwam, dat werd niet was niet mogelijk. Ja, op een of andere manier pakt het niet. Nee. Dus dat is wel. Ook maar. Maar het is net zoals dat je een tijger met, uh, met een olifant probeert uh, wetenschappelijk te krijgen Ja, dat Jij precies. Je ja. kiest net de dieren bij elkaar. Denk ik, dat zou nog kunnen. Ja, ja, nou, net al. Dat zou wel kunnen. Nou, het is kerst, tweede kerstdag 2009. Mocht je even denken van, is het kerstdag? Is het, is het al voorbij? Nee, nog één dag. Even volhouden. Ik loop me zoeken. Waar lag hij nou? Show me what I'm looking for. In een de stal. Nee. In de stal lag hij. Nee. Nee. Hij ja. lag gewoon onder het sneeuw. Onder het raam. Ik had het gewoon niet goed gekeken. Wat lag daar dan? Ah, ja. Ja. Gewoon het lag in sneeuw. Oh. Ik denk nou dat kindje Jezus. Ik bedoel die is net geboren. Oh ja. Ja, we hadden het net over met onze gast. Die zegt van ja, in andere landen hebben ze maar één kerstdag. Hebben ze zo'n kerstavond en eerste kerstdag. En daarna, nou, jongens, we gaan weer aan het werk. Ja, ja. Maar wij hebben er nog even een tweede kerstdag aan vastgeplakt gewoon. Nou, dan hebben die niet het balende gevoel van jemig. Dan pikken ze onze vrije dag in. Dat is er maar één. Het is, is dat ook lekker van de meeste mensen? Die zeggen van ja, al die verplichte nummers. Ja, de tweede kerstdag. Ja. Maar volgens mij vinden we het ook lekker om daarin te wentelen ook. Hè. Dat ze zeggen, oh, het is allemaal zo zwaar die kerst. Ja, nou ja. Het moet zo gezellig zijn en op de televisie. Je had van die hele gezellige programma's. waar ja. je dan bij wil zijn. dat lukt dan niet. Ja, maar singles die hebben dat inderdaad hoor. Ja, ja. nou ja. ik heb er helemaal gelast van. Ik heb gisteren gewoon. Ik bij mijn ouders zitten eten. althans, nog bijna niet zitten eten natuurlijk. Want mijn motto is: eet niet te veel. Eet wat je nodig hebt en laat de rest staan. Zeker niet met aan. kerst. Zeker niet met kerst. Laat je niet afleiden ook gewoon door al dat gevoel wat er staat. Ten eerste slecht voor het milieu. en ten tweede slecht voor jezelf. Zo, nou we zitten weer op een stokpaardje hier. Ja, precies. Maar ik kan nog even vertellen: van de Tweede Kerstdag. het wordt ook boxing day genoemd. En ik denk net van, nou, ik ga toch nog even kijken hoor. Want hoe zit dat nou? En nou blijkt dus gewoon dat uh, uh, Boxing Day, dat de mensen officieel uh, op die dag de kerstkist, oftewel de box, openen. En in die kerstkist uh, kist worden de cadeautjes voor de armen gestopt. Okay. En ook werden op Boxing Day dus de traditionele vossenjachten gehouden. En nu is de dag ook belangrijk voor onder andere sporters zoals voetbal en paardenraces. Maar ja, ik keek niet onder Boxing Day en dan zie ik al van, nou... Het is nog maar de vraag, want het schijnt bar koud te zijn uh, in Schotland en zo. Dat ze foto's van schaapjes met allemaal uh, vastgevroren ijs op hun vachtje. Zo zielig. En dat met kerst. Boxingdate. In eerste instantie denk je toch aan iets anders. Maar... Ja, dat, dat je uh... aan het boksen bent met, ja. uh, met vuisten. Nee, het is dus inderdaad de kerstdoos. En ik denk ook, misschien hebben ze dat wel een beetje in het leven geroepen... omdat uh, dat de mensen dan weer te veel uh, goedbedoelde rot de krijgen met de kerst. En dat ze dat dan in die doos stoppen. Net zoals dat, vorig jaar was het toch ook zo... dat bleek dat al die mensen die met de straat kwamen dat die dan gewoon op zo'n dag kregen ze gewoon dertig kersttollen. Ja. Ze willen geld. Ze willen geld. Maar ik heb dan ook zo van... ja, dan kom ik keer diezelfde mevrouw tegen... en denk van heb je er nou alweer... Ja. Dus ik zeg dan gewoon mee, Christus. En ik loop gewoon door, weet je wel. Ik denk, uh... Mijn vrouw is altijd bikkelhard in haar gewoon. Die gaat dan de winkel in. Tenminste in Amsterdam hadden we vaker last van zwervers natuurlijk. Ja. Of er staat zo'n man met een gitaar. En die slaat twee akkoorden aan. En denkt meteen dat hij de, de wereldmuzikant is. En die verwacht dat zijn gitaarkoffer volstroomt. Dus hij gooit er dan altijd een appeltje in. En dan zie je hem altijd zo kijken. En ik wil hem op Ja, maar de, ik, wil, ik wil geld, weet je, je zegt, Om drank te halen gewoon. Ja. Ja. Om, om, om, om zichzelf in coma te drinken, dat hij ochtends niet meer wakker wordt. Dat we die vastgevroren liggen aan de straat. Ja. Dat ja. wil hij. Want hij het is wil een einde eraan maken. Als het zo koud is, is het juist zo gevaarlijk. Hè? Want je, je verdunt je bloed. Ja. En dan ga je helemaal uh, de Bieterbrug op. Oh maar ja, het, is te... wel een, het schijnt wel een mooie dood te zijn. Ja, precies. Je ziet, uh, ja, het is Ik een heb ook wel van die films gezien. van niet films, gewoon echt. Documentaires van die jongens die gaan dan... Uh, zich klem zuipen dan in ski piste en zo, af te ski, skiën, skiën. Yeah. En dan gingen ze gewoon, lalalala, en dan gingen ze dus gewoon met zo'n grote autoband. Gingen ze gewoon op zitten en een keihard naar beneden, jetsen zo. En, en, uh, maar ze, waren, ze raakten echt zwaar onder cold. Alleen een t-shirtje en een veel drank, veel van die snaps. En, uh, van die, uh, nou, nou, nou, nou. Dat dus ik denk van, mensen, waar zijn we mee bezig? Met een wiplus en uh, bevroren tenen kom je, nou, je, je beneden aan. Het wel heel natuurlijk. soepel, dus ik denk niet dat je veel breekt. Het <laughs> gewoon heel slap, heel. Oh. Ja, nou, uh, ik zit even te denken. Uh, zullen we, strak, we gaan straks nog even het hoogtepunt uit het uh, jaar pakken. Ik wil er toch nog even, over, uh, toch even bij stilstaan. Want voor het weten zitten we al in de 2010 en draven we door. Maar het is toch goed om te kijken wat er in het jaar al gebeurd is. De kern. We gaan tot de kern. Ik pak even mijn viool. Dat ja, jij hebt heb je een kwartje. Wat wil je, een appel? Ik doe mijn appel. Lekker lijkt het gezonder ook, hè? Loop ik langs mijn elbow. One day like this. My lips are thin yeah. 12 inch versie dit. Of heb ik hem toch... Te, te, te, te. niet snel genoeg gezet? Oh, kijk. Ah. Dat scheelt. Ja, veel beter. Dan, dan gaat, oh, sorry, luisteraars. Dus ik wist niet dat ik hem sneller moest zetten. Elbow and one day like this. Nog één dag like deze. En dan is het afgelopen. Het is wel jammer dat het niet wit is gebleven. Ik had echt verwacht dat we twee witte kerstdagen Ja, maar ik ben er wel blij mee, want hadden wij, hier, hadden wij hier niet gezeten. Want dan Jawel. word jij misschien niet vanuit Alkmaar komen glijden. Ik ben uh, laatst nog naar Brabant gegaan, want daar moest ik natuurlijk stoelen kopen. Ja. En dan uh, ben ik ook gewoon door sneeuw en uh, weet ik veel IJssel, ben ik gewoon alleen gereden, hoor. Stoelen! Stoelen! Helemaal okay. beschokken, beschokken van stoelen, dus dan doe je de meest rare dingen voor Maar het was gewoon droog op de weg. Ik bedoel, mensen zitten wel eens te klagen dat ze slecht op de weg is. Ik heb daar helemaal niks van ondervonden, moet ik zeggen. Nee, maar ja, we, nee. Zitten, we zitten gewoon goed hier. Gewoon het, is, uh, het, is, het is bijna alweer... is half geweest, het is bijna alweer kwart voor jou. Dat goed. betekent... Tijd de nieuws om het uit regio de berichten uit de doos aan te pakken. Ja, ik heb een heel goed nieuws. De klok is terug. Wat politiek Zandvoort al een poosje wenste... is onlangs in vervulling gegaan. De klok van Waning op de Sofiaweg is weer terug. Menige inwoner van Zandvoort vond het jammer... dat de klok met het verdwijnen van de horlogerie van Waning... ook verdwenen was. En onlangs is er op de stop voor de voormalige horlogerie een paal geplaatst. Dus geen lantaarnpaal, maar een klokpaal. Wat leuk. Ja, nog leuk. leuk. Ja, ja. Ik vond het altijd heel prettig als ik naar school fiets. Zodat ik dan daar even kon zien hoe laat het was. En daarna bij Heemstede aanhoud. Ik heb, we hadden het net over natte wegen en gladde wegen. De college van BW van... ondanks het gladheidsbestrijdingsplan... voor heemsteden vastgesteld. Hierin staat beschreven waar en hoe gladheid... en ook sneeuw moet worden aangepakt... in openbare ruimtes. Een nieuwe manier is uh, het strooien van... de. Uh, uh, Baden, uh, met natte uh, zout. zout. Dus okay. geen droog zout. was minder belastig. is dus echt pekel Dat Pekel, hè? Ik weet niet, is dat echt uh, nat gewoon. En dat schijnt beter okay. te werken ook. Dus uh, wil je nog strooien? Dat je denkt, ik wil toch nog even strooien. Het is niet echt nou, nodig. ik zou het niet doen. Nee, ja. Ik zou het niet doen. Er is, uh, als je denkt, van, nou, ik heb gisteravond oh, ik heb veel gegeten. Ik zit helemaal te bulken. Er is, uh, vanmiddag is er een kerstwandeling. Die wordt georganiseerd door het IVN Zuid-Kennemerland. En waar is het vertrekpunt? Ik moet even kijken, mijn ogen worden ook niet beter van. De wandeling is in ieder geval, hij begint om één uur en duurt tot half drie. Hij start bij de ingang Oase aan de Vogelensangseweg. Deelnemers gratis, Jij ja, is alleen even een kaartje voor de, het park zelf moeten kopen. En uh, aanmelden vooraf is niet nodig. Dus ga even lekker uh, naar buiten, snuif wat frisse zeelucht op. Heerlijk. Heerlijk. Alcoholnieuws hier, het Breiders uh, Verslavingszorg, uh, Centrum voor Verslavingsproblematiek, organiseert een info... Uh, over, oh ja, over verslavingen. Het lijkt me logisch. Deze info is bedoeld voor ouders, partners, verwanten, mensen. Voor dieren. Voor de hele rattenplan. Iedereen kan toe. En tijdens deze twee bijeenkomsten komen verschillende problemen en onderwerpen aan het bot. Het programma is verdeeld uh, over twee avonden dus. Uh, op 6 en 13 januari 2010. En zit er ook een wijnproeverij bij? Oh, zeg. Wat een nare opmerking is het dan nou weer. De eerste avond een wijnproeverij. Tweede avond een bierproeverij. Noemt dat, je noemt dat exposure. Dat ja. noem je exposure. Nee, dat is overexposure. Nee, nee, nee. Ik bedoel, echt, als je een, gegeven moment, als een, een cliënt aangeeft dat hij er tegen bestand is, dan krijg ja. je exposure. Hè, want mijn vrouw werkt bij de alcohol, natuurlijk een verslavingszorg. Ja, ja. Dus dan krijg je exposure. Ze dus er worden dranken neergezet en dan moet je dus daarbij gaan zitten en dan wordt er wordt ook een glas ingezonken. En dan moet, het vertellen wat het, moet je vertellen wat het met je doet. Oké. Okay. Dus dat is, uh, ja, dat En dat drinkt, is dus wat, inderdaad van: uh, wat is het verschil tussen wat een wijntje met je doet en een biertje? Maar sowieso, als je het al ziet, krijg je er echt net zoals bedrop water in je mond. Dat heb ik ja. dan mis altijd. Ja, is het ook Ja. Ik hoef mijn drop te ruiken en het loopt nu binnen man gewoon echt. Oh. Het is van uh, dus, uh, 6 en 13 januari uh, van half acht tot 10 uur Sparne, 106 in Haarlem. Ja, dat is dus uiteraard ook voor mensen uit Zandvoort. Iedereen kan er naartoe. En uh, trouwens, uh, er is ook in Zandvoort ook nog een, uh, een anonieme alcoholist. Dat is in het uh, gemeenschapshuis. Volgens ja. mij kan je daar iedere avond heen of zo. Want je hoort je iedere avond... Uh, te melden om acht me Nou ja, te, te, te melden. Het is ook gewoon een steuntje in de rug. Want ik kan me voorstellen dat iedere dag gewoon moeilijk is. Ja. Nou, je hebt zo'n hulptelefoon hè. Zo ja. Via de e-mail kan het ook allemaal. Ja. Nou, ik zal er wel even op terugkomen. Want ik kan me voorstellen dat mensen er misschien toch wel... Door de trieste bui met kerst, de eenzame kerst, de andere en zo, dat ze misschien toch te diep in het glaasje kijken om door die dagen heen te komen. Ik zat dus vragen of dat echt of het werkt met ja, kerst. Of te meer, ja, dus we gaan, ik ga gewoon zo direct even kijken van uh, wanneer dat nu is, zijn antwoord. En dan hebben wij voor jou straks een telefoon. Ik, ik schrok wel gisteren, zag ik opnieuw dat er was, was ik weer 20 van de artsen, huisartsen, die zijn verslaafd aan iets. Dat was echt heel veel. Ja, gewoon. Echt aan alcohol, drugs. En, oh. en er was één arts die ook echt naar voren kwam. Die was, kwam gewoon in beeld. Wel in de dokterskamer, maar hij was niet meer actief. Ik denk eerst: van, Is hij nog steeds actief? Dan zullen heel veel mensen zich Helemaal de touwtering verschieten gewoon. Die denken, dat is mijn arts. Die zegt nu dat hij. nou nee, hij was al buiten dienst gesteld. Ja, weet je wat het ook makkelijk is? Want ze kunnen natuurlijk bij mensen. kunnen ze medicijnen uitschrijven. En die gebruiken ja, ze, ze gewoon zelf. Ja, natuurlijk. Dat en, is dan, geen en er is gewoon geen haan die ernaar kraait. En zij weten precies wat het doet van nou. Misschien willen ze als een proefondervulling kijken... van wat, wat voor effect het heeft. Nou, oh, deze is wel heel erg lekker. Weet je? Ja, je weet het niet. Kom langs, want ik heb een tandarts gehad die uh, alcoholist was. Ja, en dan, een zal ik mijn, dan zal ik mijn binnenkant van mijn mond eens even laten zien. Dan kan je zien wat hij aangericht heeft. Oh, die wordt nee, echt dronken dronk ik had, aan het boren. Ja, op een gegeven moment had hij al zo'n wegen. Toch niet. Ja, was toch een apart geurtje wel. Ja, ja, ja daar ken alcoholisten, je alcoholisten jou, Ja, absoluut. Later had ik een, uh, had ik een uh, collega, die was ook al alcoholist. Toen dacht ik van, ja, nu herken ik het ook hey, ja. ja, Zoveel wat regio bericht, straks de tweede uur nog veel meer natuurlijk. En straks aan tien is u het goede voor hier ook gewoon tegen je aan te houden horen. Het houdt niet op. Zijn tweede kerstdag bleef hij gewoon echt. Dus EFM. op. T We're <laughs> Ik het gaaf dit. Ja, dan moet je gewoon even inkomen, dan, vind je dan begrijp je het. En en uh, Imi Tosses. Ja, hamkaas, doe maar. Imi Wie staat die aan of niet? Wie? De hamkaas. Uh, oh, lekker. Ja, dat is misschien wel gijn. Dat past natuurlijk wel. Nee. Doe maar tomaatkaas en... Waar moet er nou weer zoveel En ui ook erbij. <laughs> wel, ja, het roof je net onze fris, door die onze slaapgast. Ja. Onze zwerven. Ja. Onze, onze huis oh. Eén keer na zoveel tijd. te komen we zo gezien. Het ligt daar op de bank. Er ligt weer een van onze dishokie. Die ze heeft, heeft meegedaan aan het coma drinken. En die is blijven liggen. Gewoon zo. En schuiven we aan de kant. En dan wordt die wakker. En dan stapt hij gewoon naar buiten. Godzijdank is hij uit zijn ja, kamer op. Zeg. Ja. Ja. Ja. Hoi, hoi. Of is dus het uh, toch... Uh, ja, we, we hebben hier een telefoonnummer. Uh, voor uh, Als je echt het idee hebt dat je een probleem hebt. Oh ja, we hadden het net over alcohol. Ja, ja precies. Het ja, ik heb een telefoonnummer. Verdiept. Dat staat indien beschikbaar. Dat vind ik wel altijd wel grappig. Als je echt wil. Kan je bellen, hoeft niet. Ja, nee, maar indien beschikbaar. Want het zijn natuurlijk vaak ook ex-alcoholisten die uh, dit, dit groepje opzetten van de AA. Dat en dan bel je. En dan zeg je. En ja, uh... ik ga je laten terugbellen. Ik ben er niet eens klaar mee. Ik heb even een klein terugvalletje. <lacht> ik ga je niet steunen. Nee, maar het nummer is dus 06. En dan 21, 94, 62, 80. Dus als jij goede voornemens hebt voor het nieuwe jaar, 06, 21, 94, 62, 80. En er is een werkgroep uh, voor, voor, voor Zandvoort voor de AA. En die zit dus uh, in Pluspunt, Verlemingstraat 180 in uh, Zandvoort Noord. En uh, ja, er zijn open bijeenkomsten voor een ieder die geïnteresseerd is in het programma tot herstel van alcoholisme. Doe van... even een paar punten. Je had echt uh, net een ja. hele lijst van waar je al moest voldoen. En... Ja, ik heb een hele lijst. Ja, het is, een paar... uh, maar je moet dus gewoon ten eerste erkennen dat je machteloos staat tegenover de alcohol. Dat je je leven stuurloos is geworden. En uh, ook, uh, er is ook, ze hebben toch wel veel over het geloof. Hè, dat je gelooft dat een macht groter dan jezelf kan helpen om je weer geestelijk gezond te maken. Dus ja, kan, het kan Allah zijn, het kan de natuur zijn, wat jij wil. Maar uh, het is gewoon de bedoeling ook daarnaast dat je dus vraagt aan Allah om, om, om, nederig, om je tekortkomingen weg te nemen met betrekking tot drank. En je karakterfouten weg te nemen. Nee, en okay. een lijst te maken met de namen van allen die door ons schade drinken, en leed hebben he? ondervonden. Uh, en verklaren dat je bereid bent om dit bij hen allen goed te maken. Ja, en dat is dus wel het zwaarste, denk ik. Want dan kom je er weer extra achter hoeveel uh, ellende je hebt veroorzaakt door het drinken. En ja, dat, en dat is het ergste. En dan denk ik dat je ook meteen die terugval weer krijgt. Want dit, dit is te veel. Dat is te moeilijk. Hou het dat... gewoon even. Ik, ik, ja, als ik het hoor van mijn vrouw met die gesprek, die heeft gewoon een boekje. Je krijgt zo'n man op bezoek. Je gaat inventariseren. Hé, hey, wil je afkicken? Ja, nee, ja, mijn vrouw wil ik dat. Stop. Hé. Hey. Kom over een half jaar maar even terug. Je bent niet zo gemotiveerd, hè? Jij moet willen afkicken. Als jij niet wil afkicken, zit het gewoon niet in het vat, jongen. Ja, maar ja, het, het, misschien stimuleert het wel, maar het is wel vreselijk moeilijk, Je ik. moet het zelf willen, je moet zelf doorzettingsvermogen tonen. En niet verwachten dat er een, een grootheid komt die jou gaat helpen. En dat je maar tot God komt en dan in één keer dan zochtens word je wakker. Nee, ik heb geen dorst meer. Nee, het moet vanzelf komen. Vanuit jouzelf, niet vanuit iemand anders. Wat is, en dan maak je een boekje en dan zeg je van: vandaag heb ik één fles gedronken en morgen drink ik maar een halve fles. Ik Leng hem een beetje aan met water. Ja, dat is waar. Maar daar, dan kom je toch weer bij de Bijbel: hè? het water bij de wijn doen. Ja, ja dat is misschien ook niet helemaal ja. de oplossing. Maar ja, sommige mensen blijven gewoon eeuwig drinken. En als je dat kan dan beperken tot twee glazen per dag. Hé, hey, en daar voel je je gelukkig bij. En de rest van de omgeving heeft er ook geen last van. Dan ben je toch klaar? Maar ja, het is wel een ziekte. En ik denk zeker, dit in deze tijd van het ja, jaar. Ja. Dan uh, heb je inderdaad mensen van je afgestoten. En dan is het. Uh, iedereen zit onder de boom. Overal ziet het er gezellig uit. En jij bent alleen. Het is gewoon uh, extra zwaar. Dus ik denk dat er mensen met deze tijden. Veel meer moeite hebben met. Ja, maar het is toch wel zo groot. Dan zit je dus, aan, moet je, je voorstellen, dan zit je alleen thuis. Want je zit niet voor niks aan de drank. Dus ja, start en dan krijg André die... hazen even in. Start André Hazes, ja. Dan, dan, dan zie je dus die lijst van je moet je andere mensen vergeven. Je moet in gesprek gaan. Dan denk je, nou laat maar even. Ja, ja langs gaan. Dan kan je mee eten. Je wil meteen mee? Je wilt met mee uh, ja, natuurlijk. Ze moeten ja. mee eten. Nee, die, die alcoholisten die gaan dan uh, zeggen van sorry, ik heb het niet zo bedoeld. En dan kunnen ze mee eten. Oké. Okay. Hebben ja. ze toch weer kerstgevoel? Voelen ze zich beter? En dan denken ze gelijk naar nieuwjaarsdag? <laughs> het is klaar, het is ja, helemaal klaar. Nou, ik zeg hard, sla, we sluiten het onderwerp af. Ja, we sluiten het af. We, ja, nee, dit, dit dan die moeten mensen toch ook moet er, weer een beetje verdrietig van eigenlijk. Je moet het zelf gewoon oplossen. Zo is het wel een beetje. natuurlijk. ook. Toepak leeft op de radio op tweede kerstdag hier bij ZFM de lokale radioomroep van Zandvoort hier vlak, vlak aan zee. We kunnen de zee horen ruizen gewoon. Ja. Sfeervol. En ik hoor ook die kerstballetjes. Dus ja. Benno? Ligt Benno nog een beetje stil op de grond of niet? Benno? Oh, daar Benno. ik al. Ik dacht even dat hij net zoals uh, Tanja Heemars gegaan is. Ik moet deze even aan me voorbij laten trekken, want ik ben wel echt nieuwsgierig of het allemaal zo, dit soort melodramatische muziek is. Dit heet Superhuman Touch natuurlijk. En wie wij toch wel hadden verwacht dat hij echt buiten, uh, uh, buiten menselijke Bovenmenselijke krachten, krachten had. Dat was Barack Obama natuurlijk. Ja. En uh, we, we hebben zelf, ik zit zelf mee te denken. Wanneer is hij nou president geworden? Is dat nou al langer dan een jaar? Of is het een jaar? Ik, ik, ik heb nee, het idee hij dat is dat. Net, 9 net, net januari volgens mij is hij een jaar aan het bewind. Aanstaande. Dus Aanstaande. hij is nog niet eens een jaar uh, bezig. Oh, nee. ah, Oké, okay. dus het is allemaal wel afge afgelopen jaar allemaal gebeurd met deze beste man. Ja. Deze, deze waanzinnige man. Met, 20 met die... januari 2009 om 5 over 12 plaatselijke tijd. Ik zie in Washington DC beëdigd tot 44 e president van de Verenigde Staten. En wat was hij populair in het begin. Ja. En wat heeft hij nou al immers met shit over de kop heen gekregen. Oh, het houdt gewoon niet op. Ja. Iedereen is zo teleurstellend. En ik dacht, als ik hem ook weer hoor spreken, denk ik mezelf. Wat ik mis, is van die grote negervrouwen op de die zeggen. Halleluja. Ja. Het, het blijft een dominee die alleen maar leuke woorden uitspreekt. Maar uiteindelijk moet je zelf ja. echt hard aan het werk. Maar het is gewoon wel fijn dat hij dat kleurtje heeft. Anders had hij nu heel bleek gezien. Ja, ja. ja, want het, het wordt er niet makkelijk hoofd, ik, voor en, hem. Ja, het laatste fiasco is natuurlijk het Kopenhagen waar hij dan naartoe vliegt. Met ja. dat uh, president uh, met die, die waanzinnige vliegtuig. En daar een leuke preek afsteekt. Maar uiteindelijk is er niks voor elkaar gebokst ja. daar. Dat is zo teleurstellend. Maar ja, wie weet maakt het in 2010 maakt hij het goed. Ik, ik heb zo'n betwijfels. Ik weet het niet. Maar ja, hij heeft gelukkig ja. een prachtige vrouw die voor hem een hoop. Uh, uh, een groot charme-offensief heeft gedaan. Ja. En uh, die zijn echt voorbeelden voor uh, het hele land. En die kinderen ook. Want die luisteren goed en zo. Nou, uh, wie weet. Dat uh, is nog geen dat shit de hele over, zwarte uh... bevolking. Uh, hun kinderen nu zo op gaan voeden. Denk erom, hè? Bij Barak gaat het ook zo, dus jij gaat ook op tijd aan tafel eten. Het, weet zal, je? Ja. het zal wel echt wat zijn als je net, net zoals bij uh, Bush, dat van die verhalen terug uh, tevoorschijn komen, dat zou ook aan de alcohol en drugs zitten. Dat zou ook ja. van die verkeerde vriendjes aantrekken. Dat zou apart zijn. Ja, dat kan zijn je bij niet nog voorstellen. Er zijn er te jong voor, hè? Zijn, ja. uh, volgens mij, uh, die een is van 98, dus de een is uh, 11 en die andere die is uh, 8. Ja. Ja, nee, dat, dat dus ze kunnen zitten goed in het gereel, denk ik. Gaan we gaan even op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur. Weet je wat? Doen we gewoon nog een uurtje.